10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. In Libië zou dictator Gaddafi begraven. Dat meldt al Jazeera, basis van bronnen bij de Nationale Overgangsraad. Dat zijn na de val van Gaddafi de nieuwe machthebbers. Gaddafi zou vanochtend vroeg zijn begraven op een geheim gehouden plaats in de woestijn samen met zijn zoon Moutassim.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 zijn vreselijk nerveus, sommigen blijven op straat rondom, uh, vuurtjes, haard, vuurtjes zichzelf warmen, sommigen uh, hebben dekens en matrassen meegenomen uh, en sommigen nemen dan toch maar het risico om, om binnen te gaan slapen in de hoop.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 Daar is een vrachtwagen stilgevallen die blokkeert uit de rechte rijstrook en op de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Oud beierland Er staat inmiddels twee kilometer en er zijn twee rijstroken afgesloten. Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kamerad Baron van Jaap Scholten, winnaar van de Libris geschiedenisprijs 2011. Gesponsord door Libris Boekhandels. Ibe, Frieslandbank vindt zichzelf toch zo'n nuchter, transparant bankje. Ja, Jort. wij zeggen waar het om staat. Ja, ja, maar toch maak jij reclame voor jouw spaar- in betaalmix, en je, je roept rente tot 2,9 procent. Tot, Ibe. Dat is simpel, Jord. Hoe meer je inlegt, hoe hoger het rentepercentage.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 ...heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 2 euro korting op diverse a vogel gezondheidsproducten. Zoals egina hot Hotdrink voor extra weerstand.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 Vertragend gedrag in rechtszaken moet strenger worden bestraft. Statenleden van de PVV Limburg zijn ook hun eigen medewerker. En zo krijgen ze salaris en een vergoeding. De Partij van de Arbeid wil hier een einde aan maken. Stress veroorzaakt do door burenoverlast kan leiden tot ernstige fysieke problemen. Ik uh, was heel erg gestresst, verschrikkelijk depressief. Ik zat dan allerlei soorten antidepressia en rustgevende middelen. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Vertragend gedrag in rechtszaken, dames en heren, moet strenger worden bestraft. De rechters mogen de kosten van eh, vertraging aan de vertragende partij al doorberekenen... maar ze doen dit nauwelijks. Een van de conclusies uit het onderzoek van jurist Paul Sluiter... van de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, wat is vertragend gedrag in een rechtszaak? Nou, dat kan zich op verschillende manieren uiten. Uh, heel eenvoudig voor te stellen is bijvoorbeeld niet op de zitting verschijnen... of uh, pas heel laat met belangrijke stukken... Uh, in de rechtszaak komen, waar, ja, die eigenlijk eerder al moeten, hadden moeten kunnen komen. Soms zelfs pas in hoger beroep. Ja. Maar ook als uh, wordt gelogen of dat bijvoorbeeld halverwege de procedure blijkt... dat een handtekening vals is, ja. dat levert ook op, ja. vertraging op. Hoe vaak komt het voor? Het komt. Uh, ik heb rechters hierover geïnterviewd. 16 en, en in totaal? Uh, 18 rechters. En uh, die rechters, die, ja, die bagatelliseerden het af en toe een beetje. Maar, uh, dus zij dachten dat het niet een enorm probleem was. Maar toch zag je wel dat zij allemaal vonden dat het wel voorkwam. Ja. En in die gevallen dat het voorkomt, is het wel echt uh, verstorend. Maar hoe vaak komt het voor in Nederland dan? Nou, over die precieze frequentie. Ik heb dus rechters uh, diepte-interviews bij afgenomen. Ja. En uh, ja, zij vonden dat het geen grootschalig probleem is. Maar die gevallen waarin het voorkomt, die zijn erg uh, vervelend. Ja. En, maar je ziet dat ze dan toch heel erg terughoudend zijn. Dus als het voorkomt... dan houden ze daar nog steeds geen rekening mee... in de proceskostenveroordeling. Nee. Weet iemand überhaupt hoe vaak het voorkomt? Nou, We hebben wel een, uh, een ander onderzoek gedaan aan de universiteit. Uh, de goede procesorde in beeld. Daar is wel geturfd in zittingen. En daar zag je dat de uh, partijen en de advocaten... en degenen die de zitting hebben geobserveerd... Uh, veel meer verstorend gedrag turfden dan de rechters zelf... Ja. Uh, maar dan heb je het wel over gedrag in de zitting. Dus, uh, met andere woorden, het valt de rechter niet eens echt op. Uh, het valt de rechter soms wel op, maar vaak probeert hij het af te doen met wat informelere... Uh, prikkels of gewoon partijen erop aanspreken. Maar je ziet ook dat rechters uh, het de moeite niet vinden... om er tegen op te treden met kosten. Hè, dan zien ze wel, dit is vervelend, dit verstoort. Maar dan doen ze er niks mee, ja, omdat ze het geschil zelf willen beslechten. En ze zijn heel bang dat er discussie ontstaat over de kosten. Hè, ja. Dan ga je ruzie over de kosten en dat kost weer geld. Ja. En daar zijn ze bang voor. Maar misschien iets te bang. Enig idee hoeveel geld er verloren gaat op deze manier... door die vertragingstactieken? Nee, dat uh, heb ik niet uh, onderzocht. Ik, uh, ja, ik ben zelf jurist, zoals ze me ook al aankondigden. En eigenlijk zouden hier veel meer data nog verzameld moeten worden over ja. die uh, dingen. Dus ik heb dat niet kwantitatief onderzocht. Ik heb echt uh, met elke rechter een uur gesproken over welke soorten gedragingen voorkomen. En dan zie je wel dat ze bij elke categorie dat, gedragingen dat ze wel zien dat. Het, uh, dat het voorkomt en noemen ze ook voorbeelden. Ja, en tegelijkertijd constateert u dat die rechter zelf eigenlijk veel te weinig doet... want hij kan extra straf opleggen, maar doet dat bijna niet. Waarom niet? Ja, omdat ze, zoals ik net al zei, bang zijn voor discussie over de kosten... en ze zijn bang dat daardoor de totale kosten van de zaak niet meer uh, ja, goed genoeg te voorspellen zijn... En ze zijn ook weer bang dat ze de, uh, de, de cliënt treffen waar eigenlijk de advocaat het verkeerd heeft gedaan. En dat die cliënt dat niet meer goed op de advocaat kan verhalen. Of dat ze niet weten wie van beide het heeft gedaan en dan doen ze maar niks. Maar dan blijft de wederpartij natuurlijk wel met uh, ja, die extra kosten en vertraging zitten. De wederpartij ja. zit ermee. Ja. En wie betaalt de rekening uiteindelijk? Nou, op dit moment betaalt de wederpartij feitelijk de rekening. Uh, en wat mij betreft zou die rekening wat meer moeten komen te liggen bij de partijen die het proces vertraagt of verstoort. Juist. Goed. Jurist Paul Sluiter van de Universiteit van Tilburg. Ik dank u zeer. Dank u wel.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 Eén op de vier Nederlanders ergert zich regelmatig aan geluid. Zo'n 700.000 mensen storen zich er structureel aan. En van hen slaapt ruim de helft slecht. Niet zo gek dus dat geluidsoverlast effect heeft op je gezondheid... als het maar lang genoeg duurt. Ja, het geluid van uh, jankende honden, daar heeft u veel last van ondervonden. Ja, verschrikkelijk, echte dag en nacht. En uh, niet alleen de honden, ook de muziek, de, de, de echte gebonk, uh, het rijden dat ik niet meer sliep inderdaad. En waar kreeg u toen last van, fysiek? Uh, ik uh, sliep dus niet meer zoals ik al zei. Ik uh, was heel erg gestrest, verschrikkelijk depressief. Ik zat dan allerlei soorten antidepressia en rustgevende middelen. En uh, ja, zeer angstig. Fred Woudenberg werkt bij de GGD in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met geluidsoverlast en het effect daarvan op de gezondheid. Ja, buuroverlast behoort bij de top drie van de geluidproblemen die we in Amsterdam hebben. Vorig jaar had de politie meer dan 21.000 meldingen van mensen die last hadden van geluid van de buren. Dus het is een fors probleem. Hoe kan geluid leiden tot het feit dat je ziek wordt? Stress... Uh, hebben we de hele dag. Hè? Op het moment dat, uh, dat, dat ik een interview voor de radio geef bijvoorbeeld... dan gaat mijn stresshormoon ook omhoog. Maar als dat straks klaar is, dan gaan ze weer naar beneden. Het probleem ontstaat als de stress chronisch is. Dat betekent dat je zeg maar, geen kans hebt om te herstellen. En dan blijven die stresshormonen uh, hoog. Nou, dat begint bijvoorbeeld als je in je slaap verstoord wordt. Dat betekent dat je minder tot rust komt. Dat betekent dat je lichaam minder tot rust komt. Dat je hersenen minder tot rust komen. Dat je de andere dag ook vermoeid voelt. Maar het kan ook zijn dat je hartvaatstelsel minder tot rust komt. Ook dat heeft zijn rustperiode nodig. Als dat niet gebeurt, dat betekent dat je hart zeg maar, tijdens de slaap toch uh, sneller uh, blijft kloppen. Dat gaat dus uiteindelijk leiden tot een hogere bloeddruk. Die hogere bloeddruk die kan dan weer leiden tot zogenaamde ischemische hartziekten. Uh, Ziekte die te maken hebben met problemen met de doorbloeding van je, van je, van je slagaders. En dat kan uitmonden in een hartinfarct. Dat heb je bij chronische stress. En dat heb je dus als je chronisch last hebt van je buren, kan dat, uh, kan dat voorkomen. Zou je ook kunnen zeggen dat mensen overlijden als gevolg van die burenoverlast? Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen, omdat het heel moeilijk is om daarna onderzoek te doen. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld bij wegverkeer uh, dat dat wel wordt gevonden. Uh, en dan kun je ook niet uitsluiten. En zeker omdat het zo'n groot probleem is dat het ook bij burenlawaai gebeurt. Nou, ik heb inderdaad een lichte hartaanval ervan gekregen. Ik heb ook een spray onder mijn tong daarvoor gekregen... die ik nog steeds in huis heb. En uh, dat is inderdaad echt waar. En uh, het, het, het is echt een heel groot probleem. Van burenoverlast kan je ziek worden. En burenoverlast kan verschrikkelijk ingrijpen... in je gevoelens van veiligheid. Overlast, zeg ik altijd, is last die niet overgaat. Als uw buren een feestje geven en dat duurt tot s'nachts twee uur... heeft u er helemaal geen last van. Want u denkt, op de bank van dienst en wederdienst... als ik een verjaardag heb, dan zal u ook niet klagen... als ik even doorga zou. Dat is allemaal geaccepteerd. Maar onvoorspelbaar inbreuk maken op je leven, slaapgenot... daar worden mensen gestrest en soms helemaal knettergek van. Advocaat Bernard Tomlo heeft in zijn Utrechtse praktijk... dagelijks te maken met vergaande vormen van burenoverlast. Soms raken mensen er geheel ontregeld door tot arbeidsongeschiktheid aan toe. Absoluut, en ik maak dat dagelijks in mijn praktijk mee. En dan komt er altijd uh, zo'n zo ambtelijke reactie. De puntbelasting nemen we niet mee. En dan alsof dat te meten valt. Als je onvoorspelbaar gestoord wordt in je gedrag... leidt dat tot uh, spanningen. Je bent je natuurlijke... Uh, uh, ja, je, je natuurlijke vrij, veiligheid ben je kwijt... en dan raak je gespannen van alles wat er... en dat vergroot je dan op dat moment... omdat je weet dat het gaat gebeuren, maar niet wanneer het gaat gebeuren. En dat leidt tot een permanente uh, gespannen houding. En dat leidt tot allerlei lichamelijke en geestelijke klachten als je dat denkt, doet. Vooral de onvoorspelbaarheid, maar ook de zekerheid dat nieuwe incidenten volgen... maken mensen bloednerveus tot depressief aan toe. Het is wel duidelijk dat er mensen aan overlijden. Burenlawaai is net zo'n probleem als wegverkeerslawaai en groter dan vliegverkeerlawaai. Daar zie je dat gebeuren, dus waarom zou dat bij burenlawaai niet gebeuren? En, uh, en als u dan een indicatie zou moeten geven? Nou, als je dat vergelijkt met wegverkeer, ik denk dat in totaal naar nou, iets minder last hebben van burenlawaai dan van wegverkeer in Nederland. Maar het verschil is niet heel groot. Door wegverkeer overlijden er in Nederland naar schatting tientallen tot honderden eh, mensen. Dus dat zou bij burenlawaai ook zomaar kunnen. Natuurlijk heeft iedereen wel eens last van een buurman. Maar dat is nog niet meteen overlast. De gevoeligheid voor hinder loopt ook nog eens van mens tot mens uiteen. Ik bedoel, hoe meet je overlast? Het hoofdonderdeel is een microfoon die het geluid opneemt in de woonkamer. Vervolgens hebben we een tweede meetkanaal, dat is de trullingsopnemer. Die plakken we tegen de scheidingsconstructie, in dit geval het plafond. Dat hoort u morgen in beroerde buren. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland. Straks de Partij van de Arbeid wil opheldering van minister Donner over pvv statenleden die zichzelf ook de vergoeding voor een medewerker geven. Eerst nu toch een tumeur. Hier is hij weer, Diederik Ebbingen. Afgelopen zondag was het dan zover. Mijn twee zoons hadden voor het eerst een toneelstuk voorbereid. Mijn oudste zoon is ruim vier en mijn jongste wordt bijna drie. Ze waren geheimzinnig aan het fluisteren... en begonnen toen opeens met de gehele huisraad te schuiven. Ze zetten de zitkamer vol met stoelen voor het publiek... dat slechts bestond uit mijn echtgenoten en mij. Onze verwachtingen waren hoog gespannen, niet in de laatste plaats omdat mijn vrouw en ik allebei beroepsmatig de podiumkunsten bedrijven, dus waren wij uiteraard benieuwd hoe stevig onze genen zich in ons nageslacht hadden vastgezet. En natuurlijk hoopten wij intens dat de wetten van de evolutie zouden gelden en dat wij twee knulletjes te zien zouden krijgen wie talenten evident zouden zijn en dan nog het liefst met een behoorlijke schep bovenop. Om een lang verhaal kort te maken, dames en heren, het werd een fiasco... een aanfluiting en er viel werkelijk niets te bespeuren... van enig inzicht, podiumgevoel, samenspel of wat dan ook. Het was een chaos waarbij de jongste al snel zijn kont tegen de krip gooide... door zich van meet af aan en geen enkele afspraak te houden... om vervolgens de boel de boel te laten en op de stoel naast zijn moeder... naar zijn spartelende oudere broer ging zitten kijken... die zich vol overgaven door iets heen worstelde... waarvan mijn vrouw en ik geen flauw idee hadden wat ermee beoogd werd... of wat het überhaupt was. De jongste had zich inmiddels ook weer op het podium bij zijn grote broer gestort... en begon schreeuwend en stampend heen en weer te rennen. En dit was voor de oudste aanleiding om zijn ingezette lijn onmiddellijk te stoppen... en exact hetzelfde te gaan doen als zijn kleinere broertje. Alleen dan nog veel luidruchtiger. Kennelijk was dit ook meteen de finale, want opeens stopte alles... en deden ze niks meer, behalve dan keihard lachen om hun eigen wanvertoning. En daarna begonnen ze enthousiast en veel te lang naar ons te buigen... maar uiteraard applaudisseerden wij niet naar deze ongestructureerde onzin. En toen pas begon het drama en kwam de pijn en het verdriet. En wij legden op onze beurt uit dat ook wij verdrietig en teleurgesteld waren. Dat het niet goed was wat ze deden, dat je applaus moet verdienen. Dat het vormeloos en inhoudsloos was. En dat je niet zomaar op een podium kan gaan staan... als je niet weet wat je aan het doen bent. En dat we domweg veel meer verwacht hadden van dit optreden. Het was hartverscheurend hoe verdrietig ze waren van deze opbouwende kritiek. En het is ook verschrikkelijk dat je als ouders de ondankbare taak hebt... om kinderen voor te moeten bereiden op die veel te harde gore rotwereld. Het liefst zou je natuurlijk alles met de mantel der liefde willen bedekken... maar zo creëer je natuurlijk wel een beetje verwende watjes... die het in het subsidielandschap van de afgelopen jaren natuurlijk makkelijk hadden kunnen redden. Maar we weten allemaal dat de tijden zijn veranderd... en dat onze kinderen later helemaal op eigen kracht een publiek moeten zien te verwerven. En dan moet je wel uit een ander vaatje tappen... dan elkaar louter in een beschermd, zelfbevlekkend je veren in de reet steken. Gelukkig begrijpen mijn zoons dat inmiddels ook. <tiedere> Diederik Hebbingen. morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. J'ai vu Paris se <tiedere> réveiller au croissant chaud au café crème. Paris pencher sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris Bistrot, Paris les potes Paris les filles qu'on bécote Et pelote sur les fortifs Paris Gamberge, Paris Vimberge Paris je t'emmène en goguette Sur mon cadre de bicyclette Jette ta peau à déboutonner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 J'ai vu Paris, Charles Aznavour. Het is zeven minuten voor half elf. De PVV-statenleden in Limburg huren zichzelf ook in als fractiemedewerkers. Zo krijgen ze als medewerker een salaris. En daarbovenop de vergoeding die je krijgt als statenlid. Dat is niet strijd met de wet. En daarom wil de Partij van de Arbeid die wet gaan veranderen. Pierre Heijnen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Wat is het probleem? Nou ja, uh, het is niet uh, mogelijk dat je als volksvertegenwoordiger in gemeenteraad of staten jezelf opdrachten geeft. Dat is wettelijk verboden. Ja. Uh, en het is nog maar de vraag of uh, wat nu in Limburg gebeurt door die PVV'ers wel. Macht van de wet. Het lijkt erop van wel dat er niet expliciet staat... dat geld wat via die provincie naar zo'n statenfractie gaat... ook niet mag worden besteed aan volksvertegenwoordigers in die provincie zelf. Ja. Maar ik wil daar nog wel eens wat tegelijk juridisch advies over zien. Ja. Maar mocht dat zo zijn, mm. dan moet dat maasje in de wet snel worden gedicht. Ja. Want als raadslid of statenlid neem je, je moeder niet in... je vader niet, je zus niet, laat staan jezelf... Nou ja, tenzij je zegt ik doe het zelf beter dan een medewerker en ik doe dat werk gewoon ook voor mezelf als statenlid. Dus waarom zou ik dan die vergoeding niet mogen krijgen als ik dat werk doe? Wat is ja, daarop tegen? Het eind is zoek. We zitten niet in een bananenrepubliek waarin politici met geld van de gemeenschap zichzelf uh, meer geld geven dan op grond van de regels ja. aan vergoeding beschikbaar is. Weet u heel zeker dat er geen PvdA statenleden zijn die hetzelfde doen? Nee, dat weet ik niet zeker. Maar wat dat betreft kunt u mij nooit betrappen op inconsistentie. Dat ik het alleen op de PVV richt, of alleen op uh, de VVD. Ja. Ook als het in eigen kring gaat, daar zijn we als partij van Herbert Goed in. Dan weten we de vinger op de zere plek te leggen. Juist, want dat was mijn volgende vraag. Of het ook niet een beetje gewoon PVV-pesten is? Nou ja, daar zult u mij niet heel vaak op uh, betrappen. Maar ik wil wel graag de heren en dames voorhouden... dat als we een ontzettend grote waffel uh, hebben over misstanden in de maatschappij... Uh, nou, dat is uh, prima, dat mag dan zullen ze ook daarna moeten leven. Ja. Is het niet ook gewoon zo dat statenleden... Uh, buitengewoon belabberd betaald krijgen... terwijl het wel vrij veel werk is? Nou, het is vrijwilligerswerk. Ze krijgen niet heel veel betaald. En om dat vrijwilligerswerk mogelijk te maken... krijg je een vergoeding van enkele honderden euro's. En dat kan afhankelijk van de grootte van de provincie oplopen... tot ergens rondom de duizend euro, meen ik. Ik weet niet helemaal zeker. Maar dat is bedoeld voor die vergaderingen eh, waar je naartoe moet... en de voorbereiding daarvan. En de tijd die je dus eigenlijk niet naar je baas eh, kunt. Eh, en dat is nooit bedoeld geweest als een volledig salaris. Nee, maar ja, goed. Dan zijn er natuurlijk ook mensen... Die... Die zeggen, laat dat dan maar zitten, dat lidmaatschap. Zeker. Het is ook een... Uh, je doet het voor de maatschappij, niet voor jezelf. Het is een opoffering, het is ja. een roeping. Het is iets wat je voor... Uh, nou ja, net zoals anderen een voetbalvereniging leiden in hun vrije tijd, zijn weer andere uh, politici in gemeenteraden en in de provinciale staten. Goed. U heeft uh, minister Donner van Middellandse Zaken om uitleg gevraagd. Het ministerie heeft op uh, zijn beurt een advies gestuurd aan de Limburgse statenleden. En daarin staat dat het ministerie het, en dan kom ik uh, met een citaat, het uit over, uit integriteitsoverwegingen niet aanbevelingswaardig vindt. Sorry, het is bijna niet uit te spreken. Vindt u dat dit indruk maakt op die mensen daar? Nou ja, ik vraag me af of het ministerie het bij het rechte eind heeft... dat het niet in strijd is met de wet. In de wet is geregeld dat je als statenlid jezelf niet kunt inhuren... om een ruimtelijk project of muskenschatten te gaan vangen... of wat die provincie ook allemaal doet. Ja. Dat is wettelijk geregeld. Yes. Nou, en dat op zich kan ik me niet voorstellen... dat diezelfde wet eigenlijk ook dit betrekking heeft... op de fractieondersteuning van die provinciale staten zelf. Ja. En waarom is die regel daar? Omdat wij hechten in Nederland aan integriteit... In het openbaar bestuur. Wij zijn, geven na een republiek waarin je als politici ja. je meer geld toekent dan de vergoeding voorschrijft. Op 10 november heeft u een algemeen overleg, zoals dat heet... dus een Zeker. debat met de minister over integriteit. Uh, dat extra loon voor die PVV-statenleden wordt daar ook besproken. Wat staat er eigenlijk nog meer op de agenda tijdens dat debat? Nou ja, de vraag wat je als bewindspersoon mag... onmiddellijk na uh, je ministerschap. Hè, dus is het correct, dat kan Eurlings naar uh, uh, Schiphol is gegaan... terwijl hij daarvoor nog allerlei belangrijke beslissingen moest nemen... Ja. die Schiphol betroffen... De vraag eh, hoe je omgaat met functies eh, voordat je minister wordt of je subsidie hebt gekregen, en hoe ja. je dat dan. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de vraag, mogen. Uh, Kamerleden besluiten over zaken waar ze zelf een belang bij hebben. Dat mogen raadsleden en statenleden niet mm -hmm. in de wet. Mm -hmm. Maar er is niet voorzien in de wet dat Kamerleden tegelijkertijd commissaris van een Openbaar Vervoerbedrijf kunnen zijn. en beslissen over de vraag: moet het wel of niet worden aanbesteed? En dat vind ik gek. Ja. Dus we hebben een breed algemeen beleg, overleg over, over allerlei integriteit. Nu hadden we het over Eurlings, de administratie van Verkeer en Waterstaat. die nu topman is van de KLM. Ja. Uh, komt daar ook nog Wouter Bos aan bod misschien? Kom. KPMG ging, want u was natuurlijk wel een beetje selectief aan het winkelen, of niet? Nou ja, dat probeer ik te vermijden, maar ongetwijfeld moeten we ons afvragen, daar waar Europa regels kent, van de termijn, hè, waar ja. je uh, zaken voor de overheid uh, kunt doen, als je geen commissaris meer bent, ja. die regels hebben wij niet, en misschien moeten we die regels wel gaan maken. Ja. Maar goed, als je het hebt over, uh, laten we zeggen, de volgende carrière stap van een bewindspersoon, en dat hij de politiek heeft verlaten, er zijn heel veel mensen die gewoon geen baan meer vinden, omdat uh, het bedrijfsleven ze te politiek vindt, uh, en ze geen baan wil geven, denk bijvoorbeeld aan Gerrit Zalm toen hij aftrad als minister van, uh, van Financiën. Uh, werk je daarmee ook niet in de hand dat er geen straks echt geen hond meer op het Binnenhof wil komen werken? Nou oh ja, dat is. Iets wat wij natuurlijk niet zouden willen als uh, sociaaldemocraten. want wij hechten zeer aan uh, ook een goed openbaar uh, bestuur. Dus dat, dat moet inderdaad goed bekeken worden. Ja. Maar uh, al, al zouden we maar besluiten dat dit wel allemaal kan... dan is er ook geen fus meer uh, over. Goed, het moet gewoon duidelijk zijn Precies. en worden vastgelegd. Pierre Heijnen, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Niks te danken. Het is bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl betreffende deze uitzending. En ik kijk in de bus van Prem en ik zie hem daar zitten... ergens in Nederland omringd door vrouwelijk schoon. Prem, goeiemorgen. Nou, er zit één lelijke oude man links van me, Sven. Luisteraars, u moet allemaal naar de website gaan, dat klopt. Maar Sven kijkt altijd alleen naar het vrouwelijk schoon. En hij heeft oog voor vrouwelijk schoon, luisteraars. Want als u zijn vrouw ziet, zijn echte, dan denk ik altijd... Hoe kan zo'n lelijke man toch als zo'n mooie vrouw zijn? Dankjewel, Prem. Maar daar gaan we het niet over hebben. <laughs> daar gaan we het niet over hebben, luisteraars. Waar we het over gaan hebben, is het onderwijs. Want u hoorde vanochtend bij Sven al het CBS met de cijfers van Burnout. En daaruit blijkt dat het onderwijs de grootste groep is... Waar mensen daarmee te kampen hebben. En u weet dat ik een grote liefde heb voor onderwijzers, juffrouw's en meesters. Want zij leiden ons op en, en, en onze kinderen dat die kunnen meedoen in de maatschappij. En ik vraag me steeds af hoe komt het dan dat we zo slecht met ze omgaan en hoe komt het dat in die beroepsgroep er zoveel mensen een burn-out hebben. We zijn bij een, een meester die dacht van het kan beter uh, en die is zijn eigen school begonnen. Het vechtcollege, dat is in Breukelen. En we praten met uh, mensen die zelf burn-outs hebben gehad en daar nu mensen begeleiden. We hebben een Nederlandse leraar, een leraar Nederlands, 29 jaar, nog zo'n idealistische jongen die denkt dat hij de kinderen beter gaat kunnen maken. En we hebben natuurlijk ook andere mensen en luisteraars. Om u helemaal in de stemming te brengen, om te zeggen, nou, we gaan straks luisteren naar het gezemel over onderwijs, hebt u hier de warme, aangename stem van Dorald Meekens. Radio 1 Het NOS Journaal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 In Libië is oud-dictator Muammar Gaddafi begraven. Dat is gebeurd op een onbekende plek in de woestijn. Zo meldt de Nationale Overgangsraad. Op die manier willen de nieuwe machthebbers voorkomen dat zijn graf vernield wordt. Gaddafi is samen met zijn zoon Muttasim en de oud-minister van Defensie begraven. En de gevolgen van de overstromingen in Thailand worden steeds dramatischer. In de hoofdstad Bangkok is er een tekort aan voedsel en water ontstaan... doordat grote supermarkten niet meer bevoorraad worden en dichtgaan. Veel inwoners verlaten daarom de stad... en ze trekken naar het zuiden waar geen overstromingen zijn. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANBB verkeersinformatie met nog een lange file op de A12 van Arnhem richting Utrecht. Daar staat tussen Maarsberg en Driebergen nog 8 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Rem Radication. opgebrand zijn. Van alle beroepsgroepen die met deze ziekte te maken hebben... is het onderwijs de grootste groep. Wat is er toch mis met ons onderwijs... dat we juffen en meesters letterlijk opbranden? De plek waar kennisoverdracht centraal staat... is ook de plek waar mensen letterlijk kapot gaan. De lange vakanties zijn kennelijk geen compensatie... voor het harde werk van de mensen... die onze kinderen klaarmaken voor de toekomst. Wat is er mis met ons onderwijs en hoe kan het anders? Hoe kunnen we onze meesters en juffen helpen om niet kapot te gaan... Vragen we te veel van onze onderwijzers? Zijn onze kinderen te vervelend? Zijn wij de ouders te vervelend? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. Uh, goedemorgen Hanny van Putten. Je hebt twee keer een burn-out gehad toen je in het onderwijs werkte. Hoe kwam dat? Omdat ik uh, te veel zorg had voor de leerlingen, te, te veel perfect wilde doen, uh, onzeker was ook. En uh, uh, ook heel erg veel tijd heb besteed en weinig tijd aan mezelf. Welk vak gaf je toen? Ik heb uh, in totaal dertien vakken gegeven, heel veel restvakken. In het voortgezet onderwijs praat ja. ik over. Hè? En uh, uiteindelijk, uh, toen ik een uh, burn-out werd, gaf ik nog twee vakken. Dat was uh, Engels en Nederlands. Hoe, hoe merk je wanneer je een burn-out krijgt? Uh, dat merk je in de eerste instantie helemaal niet. Omdat het heel geleidelijk aangaat. En je wordt steeds moeier en je gaat steeds meer in de perfectie hangen. En je gaat steeds meer uh, de dingen die niet met het werk te maken hebben afschermen. Dus niet meer naar vrienden, niet meer uit. En je probeert zoveel, tenminste ik probeerde zoveel mogelijk uh, mijn best te doen... Om, om het werk er zo goed mogelijk uit te laten zien. En lag het aan het onderwijs of lag het aan jou? Het lag aan allebei. Het ligt, het ligt sowieso natuurlijk aan, aan mijn karakter en aan degene die een burn-out krijgt aan zijn karakter. Maar het ligt ook aan de druk van het onderwijs, de verlangens van de kinderen, de eisen van de leerkrachten ook als collega's hè, die heel moeilijk kunnen accepteren hè, als er iemand zwakker wordt. Want daar gaan ze ook heel makkelijk toch ook een soort van op afgeven. Dus dan voel je je ook al um, ja, minder uh, gezien en gehoord. Maar het ligt ook aan de eisen van de school en de organisatie zelf. Mm -hmm. En als je nu kijkt, um, je verbaast het je dat in de beroepsgroep onderwijs... dat dat de grootste groep uh, mensen met een burn-out is van nee. alle beroepen? Nee, absoluut niet. En ik ben een jaar of vijftien geleden burn-out geweest. En eigenlijk, eerlijk gezegd, voelde ik het toen al... dat het gewoon een werkplek is die ongezond is, als het ware, voor de mensen... op de manier waarop die op dit moment functioneert. Waarom? Omdat uh, uh, als ik nu achteraf kijk... dan kan ik heel goed zien dat steeds meer de organisatie... en de cijfers en de resultaten belangrijk zijn. En dat de mens in het onderwijs, dus de leerkracht... maar ook de leerlingen, de mens op zichzelf... Uh, te weinig aan bod komen. Maar dat, dat vind ik al een tijdje, uh, mevrouw, ik moet zeggen mevrouw Van putten de, de, de, ik merk het, ik heb daar programma's over gemaakt. Wat ik niet snap is... Het lijkt of wij alsof iedereen het weet, maar we er niets aan doen. Het is ook moeilijk om er wat aan te doen... omdat er uh, heel makkelijk in patronen geleefd wordt... En het is heel erg lastig voor de mens sowieso om oude patronen los te laten. En daarmee dus ook de uh, controle los te laten. En nieuwe dingen te gaan uitproberen die, waar je nog geen, uh, die je nog niet eigen bent. Hans Tam, je bent de oude meester van Sven Kokkelman. Uh, goede job gedaan. Hè? Die jongen is nu een prachtige interviewer en presentator. Herken je dit verhaal van uh, Hany van Putten? In onderwijswerk is fantastisch. Je werkt met jonge mensen. Maar je moet wel heel veel met die jonge mensen. En er wordt ook inderdaad, wat Hannie zegt, heel veel van leerkrachten verwacht. Er wordt verwacht dat je kennis overbrengt. Er wordt verwacht, helaas door ouders nog wel eens uitbesteed, dat je zo nog een stuk opvoedt. En ik heb na 30 jaar in Utrecht gedacht van, het moet eigenlijk wat dat betreft. Welk anders. vak gaf je? Wat, wat, wat, wat, ik gaf het vak wiskunde. Wiskunde op de middelbare school. Op een middelbare school. Was Sven goed in wiskunde? Sven was ook goed in wiskunde, maar hij kon inderdaad een aantal dingen nog beter... en daar heeft hij zijn beroep van ja, gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Maar de, na 30, want je bent begonnen met de particuliere school, het Vechtcollege. Uh, een middelbare school waar je met kleine klassen werkt. Was dat protest tegen de wezen hoe het onderwijs georganiseerd was? Het was inderdaad een beetje een machteloosheid. Na 30 jaar, plus je wordt 50 en je wil eens wat anders. Dat speelde mij persoonlijk hmm. een rol. En ik merkte gewoon steeds meer en dat, ik zie dat nog steeds om me heen gebeuren... dat de, de grootschaligheid, het onpersoonlijke... en het is de scholen niet te verwijten... maar het is voor docenten en leerlingen niet de weg die we op moeten. Dus Hanny van Putten, uh, de manier om iets te doorbreken... in dat vastgeroeste, door die vakbonden <laughs> in de griep gehouden... door conservatieve bestuurders, uh, kapotgemaakte onderwijs... Uh, uh, daar betalen de leraren de prijs voor. Voor een deel. Ja, je, je, ik weet dat je me niet diplomatiek vindt, maar <laughs> de, de, de, wat, wat, wat, la, laat me het zo vragen. Als jij de baas zou zijn, wat zou je veranderen zodat uh, leraren en juffrouw en meesters niet meer kapot gaan en niet meer opgebrand worden? Ik zou de jachtige geit eruit halen. Hoe dan? Ik kreeg hier een mail van Jan Bakker, die zegt ook al van ja, Prim, bij mij in de straat, ze hebben zes weken vakantie uh, uh, uh, uh, uh, en ze doen bijna niets. Dat klopt in die zes weken vakantie ook. Dertien weken. Ik maar, zal letterlijk nou, voorwerken. Ja. 13 weken vakantie. 65 officiële verlofdagen per jaar. Waar de normale werknemer met hooguit 30 moet doen. Tijd zat om uit te rusten leek me. Ja, maar je kan inderdaad uitrusten. Maar als je daarvoor zo hard hebt gewerkt dat je eigen draadje knapt... dan, heb je, dan is er toch iets niet goed gegaan. Nou, luisteraars, u mag mee bellen met de vraag... hoe gaan we onze leraren helpen om gezond te blijven? Dus... Um, belt u me alsjeblieft niet om te zeggen dat die leraren uitvreten zijn. Dat ze het niet goed doen, nee. We gaan het vandaag op een andere manier doen. We gaan proberen om gezamenlijk crowd, van crowdsurfing. Hoe kunnen we onze leraren helpen om gezond te blijven? Bel me op 0800 -1 -1 -1, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen aan hashtag primtime Radio 1 van Ham. Hoe oud ben je? 29 jaar. Hoe lang ben je al leraar? Uh, afgestudeerd sinds twee jaar. en uh, Tijdens de opleiding loop je ook stage. Dus een jaartje of vier nu, denk ik. Hoorde je ook al van het fenomeen opgebrand zijn burnout toen je in de opleiding zat? Op de opleiding niet, maar uh, tijdens het werken... merkte je wel dat, uh, dat daarover gesproken werd. Ja, en wat, wat, wat, wat, wat is dat de angstscenario voor jou? Nee. Wat welk vak geef je? Nederlands. dat is toch een van die kinderen met hun spelling tegenwoordig en die straattaal. Ja, maar daar doe je niks aan op, op, op, op dat moment. En je moet je er zeker niet uh, door laten opbranden. Nee, Lijkt maar, mij. Maar, maar je bent een jonge, gezonde, stoere fan. Hoe lang denk je dat het uh, duurt in de huidige. Uh, ja, alhoewel je werkt bij het vechtpaleetje. Hebben jullie wat te maken met uh, burn-outs? Nee, ik heb het hier nog niet. Uh, meegemaakt misschien... Uh, uh. Kitty Borgers, u bent de, de HR-manager hier? Ja, dat mag. Oké, okay, uh, Hoe lang bestaat deze school? Zeven jaar. Het uh, is een kleinschalige school, tien, twaalf kinderen maximaal in de klas? Ja, dat klopt. Dus hier heb je nooit burn-outs, toch? Nou, ik moet zeggen, in de zeven jaar dat de school bestaat... hebben we nu sinds heel kort één docent die langere tijd uit de relatie is. Uh, en ik denk ook te mogen zeggen dat dat voor een heel belangrijk deel... niet met school te maken heeft. Wat voor vak geeft hij? Filosofie. Hebben jullie filosofie op school, meneer Stam? ja, zeker. Een officieel vak op havo vwo en een zeer populair vak, want er is meer belangrijk dan alleen wiskunde-prem. Ja, nee, dat weet ik, maar uh, iedereen lacht me altijd uit als ik permanent uh, filosofeer. Dus, maar dat vind ik wel heel goed van u. Ja. Filosofie en, en die docent is... En hoe weet u dat er burn-out is en kan u de, de, de signalen zien aankomen? Nou, we hebben uiteraard contact met hem. En uh, ja, uit die contacten blijkt dat hij toch langdurig uh, uit de relatie is. Dat hij uh, tijd nodig heeft om weer in staat te zijn om zijn lessen op te pakken. En dat, en dat is persoonsgebonden. Ja, die indruk hebben wij wel. Ja. Okay, uh, honey, hoe, hoe kan je dan helpen als, als je op school zit om te zien wat zijn de early symptoms en de, de vroege waarschuwingen van, van zo'n burn-out? Uh, de eerste waarschuwingen zitten in de geïrriteerdheid van mensen. Dat ze niet zoveel meer kunnen hebben. Oh, dan, dan loopt Barbara tegen burn aan. Barbara kan echt niets <laughs> hebben. Die raakt constant geïrriteerd. Nou, waar je wel rekening mee moet houden is dat uh, um, de gezondheid en de spanningen die mensen kunnen verdragen... dat die in een uh, wisselwerking gaan met up en down. Dus een golfbeweging is er. Uh. Dus de ene keer ben je meer gespannen en de andere keer weer wat minder. Maar als de frequentie oploopt, hm. dan wordt het tijd dat je daarop gaat letten. Hm. Um, uh, dat zeg ik wel zo makkelijk, dat je erop moet gaan letten. Maar dat is niet wat je doet als je erin zit. Dus dat is iets wat je van buitenaf ziet. Maar moet je ik dan ingrepen? Um, dit, sommige, uh, ja, sommige zou, voor sommigen zou dat aardig zijn maar in de meeste gevallen wil je daar niks van horen meneer, als je, je burn-out wordt dan, dan wil je niet horen dat er iets fout gaat meneer Stam, ik zal u een voorbeeld geven ik zeg vaak tegen de redactiemensen uh, afgelopen vrijdag nog dat zitten ze zitten, we zeggen, jongens, ga naar huis laat maar, het komt wel doet u dat als, als baas hier dat u tegen een leraar zegt als die om 7 uur s avonds en de bij zegt: joh, ga naar huis joh Nee, dat doe ik niet. Ik probeer naar oplossingen te zoeken, en, want we werken ook met, met mensen, met kinderen die midden in de puberteit zitten, die, uh, ja, die geschoold moeten worden, die opgeleid moeten worden naar een diploma, maar die ook gevormd moeten worden. En daar hebben we als school absoluut een taak in. Ja, maar het is dat als docent... niet de oorzaak, meneer Stam, dat u bij het onderwijs uzelf zelf zo serieus neemt, dat u mensen gewoon over de kling jacht. Nee, ik denk dat je, de, de, het werd al net even gesproken over de, de omgevingsfactoren. Ik heb uh, de afgelopen zeven jaar ook nog wel eens regelmatig wat, uh, wat met de groei van de school, wat, wat vacatures. En mijn ervaring is, en zeker als ik daar met collega's uit het reguliere onderwijs over praat, is dat op deze kleine school, kleine omgeving, mensen heel graag willen werken. Maar wel in die kleine persoonlijke omgeving. Ja. En die moet je creëren. En ik snapte dat dat heel veel geld kost. Ja. En niks ten nadelen van het reguliere onderwijs. Nou, er is heel veel ten nadelen van het reguliere onderwijs. Zullen we gaan eerst naar een bellen? Goedemorgen, meneer Meijer. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Hallo. Nou, uh, Prem, uh, niet uit eigen ervaring, maar mijn zoon is teamleider van het VWO. Mm -hmm. En uh, als ik hoor wat hij aan dossiers moet aanleggen van al zijn leerlingen... Dan is het onderwijs langzaam maar zeker verworden tot één groot administratiekantoor. Waar men zorgt dat men binnen de kaders van de wet past door alle dossiers die ze aanleggen. Maar bijna door alle tijdsdruk daarin het oog voor de leerling gaan verliezen. En daar komt nog bij, vind ik, want het is al net in je programma genoemd. Dat uh, de leerlingen komen op school. Ze zijn grootgebracht en niet meer opgevoed. Want de ouders hebben het allemaal te druk. Het was vroeger een moeder die thuis was, die zorgde voor het gezin, die uh, voedde de kinderen op, die maakte het mooie volwaardige volwassenen en zo werden ze aangeleverd op de middelbare school. Maar het zijn tegenwoordig allemaal kinderen die groot geworden zijn achter televisie, nou, achter ja. een Dit computertje zo... enzovoort. U begon zo leuk en nu hebt u gewoon een back to the 50s s sokken verhaal. Sorry, wat zeg je? U begon zo leuk en nu is het een terug naar de jaren 50. Spruitjeslucht ja, en geitenwolle ja, zot. Ik ben de sokken. man die met die Bijbel op vakantie ging. Ik heb je al eerder gebeld. Weet oh je ja, ja, dan snap ik het. Oké, okay, maar ik vind het wel een legitiem argument. Dank u wel. Diana Zielman, hoe oud ben je? Ik ben 27. Je lijkt op 18, echt waar. Uh, uh, er is een foto die Jeroen op de site zegt. Je bent coördinator hier. Um, is de werkdruk te groot? Uh, de werkdruk is groot, maar niet te groot. En hoe herken jij signalen? Want uh, uh, laten we allemaal erover eens zijn. Wat ik wel leuk van het onderwijs, jullie praten er ook gewoon openlijk over als het gebeurt. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat uh, onderwijsmensen ook over het algemeen wel open mensen zijn die ook wel dingen durven te bespreken. Nou, misschien spreek ik nu meer uit mezelf, maar ja, wij bespreken hier op het wegcollege in ieder geval heel open over heel veel zaken. Ja. Barbara klaagt al iedere keer dat ik te vaak reclame maak voor de wilddingen en zo. En nu hebben we nog al honderd keer gezegd, het vechtcollege in Breukelen. Goedemorgen Wilmar Schouwval. u bent hoogleraar organisatiepsychologie en klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Dat klopt. Oké, okay. kunt u mij uitleggen wat wij kunnen doen om in het onderwijs te zorgen dat de factoren veranderen zodat veel minder mensen burn-out krijgen? Ja, dat werd net ook al gezegd dat het, het heeft zowel met de persoon te maken als met, uh, met het onderwijssysteem uh, zelf. Uh, en ik denk, en dat, dat kan ik ook zeggen op basis van onderzoek, dat het vooral gaat om uh, te zeggen, de, de verhouding tussen investeringen en opbrengsten. Tussen wat geeft mij energie en wat kost mij energie. En uh, daar, als, als die balans niet goed is, dan raken mensen daarvan uh, gespannen en uh, dan volgt uiteindelijk burn-out. Dus je moet zorgen dat die balans. Uh, dat die weer, uh, weer aanwezig is. Dat mensen ook voldoende energie halen uit het werk. Kijk, hard werken is op zich helemaal geen probleem. Uh, en ik denk ook dat een heleboel leerkrachten dat, uh, dat doen. En ook heel veel hart hebben voor hun... Uh, leerlingen, maar op het moment dat je de opbrengsten niet krijgt, en dat je in plaats van die meneer die zei dan net, in plaats van je lessen voor te bereiden, allerlei dossiers waarvan je misschien de zin en, en het nut er niet van ziet, voor elkaar moet zien te boksen, dan ben je eigenlijk niet bezig met je vak. En dan is dat eerder een negatieve opbrengst dan een positieve. Dus ik denk dat we daarnaar moeten kijken. En er werd ook al gezegd, uh, het voorbeeld van het vechtcollege, uh, dat grootschaligheid, en dat geloof ik inderdaad ook, ook op basis van onderzoek kunnen we dat zeggen, dat grootschaligheid in het onderwijs toch een grote is. Je kunt dat niet terugdraaien, want dan ga je inderdaad terug naar de jaren 50 in allerlei kleine schooltjes. en dat is economisch niet haalbaar. Maar nou, de uitdaging. Uh, dat is dat keuze. Uh, uh, nou, precies. Uh, maar de uitdaging zit erin om, om zeg maar, de kleinschaligheid in de grootschaligheid uh, te, te, te zien te bewerkstelligen. Kijk, je kunt ook in een grootschalig. Uh, uh, ...organisaties, zeg maar, kleine eenheden maken... ...die relatief zelfstandig zijn... ...en die zelf een aantal dingen kunnen regelen. En maar professor klok... Schoffel, dat hebben ze geprobeerd. Ik uh, mag zeggen met enige arrogantie... ...dat ik een vrij goede kenner van het onderwijs ben... ...veel goede programma's gemaakt daarover... ...en wat je dus merkt is... ...dat uh, die kleinschaligheid de administratieve druk met zich meebrengt... Waardoor, uh, want dan willen die managers, weet u wel, die mensen die hun zakken vullen van ons belastinggeld in die raden van bestuur van ROC's en VMBO's en zogenaamd onderwijs gerelateerd zijn, maar meer dan de balken en de norm verdienen. Die patjepeers, die willen dan Excel bestanden hebben waarin ze cijfertjes kunnen lezen en die moeten worden gemaakt door de juffen en de meesters en mensen erbij. Nou, je kunt het ook op een andere manier organiseren. Je kunt, de, de, het voorbeeld van het VERT-college is genoemd. Je kunt een aantal relatief zelfstandige eenhe eenheden hebben waar je inderdaad, en dat is denk ik de kern van de zaak, dat je de, de professionaliteit teruggeeft aan de leerkrachten. Kijk, wat, wat een, een, een heel belangrijk uh, issue is, is dat wij eigenlijk, of wij, daarmee bedoel ik ook de, de, de, de managers en de, de mensen die zorgen voor de aansturing... eigenlijk niet zoveel vertrouwen hebben in leerkrachten. Als ja. je het goed beschouwt, komt het daar ook neer. Wij leiden mensen op die, uh, die heel lang uh, op school zitten en dan vervolgens... ...zou je eigenlijk moeten zeggen, jullie hebben ervoor doorgeleerd... ...en jullie zoeken het maar uit, jullie zijn professioneel... Maar professor Schouvel, weet u waarom het komt? Jullie het zijn die het. mensen die hun zakken vullen... ...zoals de waard is vertrouwd deze gasten... ...al die managers in het onderwijs... ...die beschouwen die leraren als dombo's... Terwijl wij onze kinderen toevertrouwen aan die leraren. En dan zijn die zakkenvullers in het onderwijs. En ik daag ze uit om een keertje te zeggen wat ze doen de hele dag. Al die managers die vergaderen en meer opstreken dan de balken en de norm. Ondertussen knijpen ze die leraren af. Met regeltjes, met formulieren die ze moeten invullen. En dat is volgens mij het grootste probleem. Ja, kijk, managers en, en mensen die aansturen, die moeten er natuurlijk zijn. Het gaat alleen om de manier waarop dat gebeurt. En dat moet niet de, de professionaliteit van de leerkracht in de knel brengen wat het nu wil doen. Kijk, die leerkracht die moet zijn werk doen. En die managers die moeten ervoor zorgen dat die leerkracht zijn werk op een goede manier kan doen. En dat hij niet wordt belast met allerlei overbodige zaken. En een ander punt is dat een heleboel leerkrachten, en misschien is dat ook... Een, een, een soort relativering die ik zou willen aanbrengen. Kijk, uit onderzoek weten we dat niet alleen maar veel mensen in het onderwijs burn-out zijn. Maar we weten ook dat het onderwijs een van de sectoren is waar je de meest bevlogen mensen vindt. Ja. Dus het is niet zo dat het een en al ellende is. Dat zie je ook bij leerlingen. Kijk, leerlingen kunnen aan de ene kant een pijn in die zijn, om ja. het even zo te zeggen. Het bloed onder je nagels vandaan halen, zorgt voor stress. Maar aan de andere kant kunnen ze je ook geweldig veel energie geven. Dat is waar. Dus het... het het onderwijs is niet een hopeloze onderneming, het gaat er ja. alleen om om te zorgen dat je die investerings- en opbrengstenbalans op een goede manier realiseert. P Professor Schouvel, een laatste vraag die me toch van het hart moet. Voelt u zich verantwoordelijk? Want u hebt echt heel veel boeken geschreven en al jarenlang, maar toch neemt het aantal burn-outs in het onderwijs toe. Dus u, u, u bent een don Quichotte schreeuwen in de woestijn, niemand luistert naar u. Nou, dat is, dat, is niet, dat is niet helemaal waar. Ik ben ook, uh, ik ben ook consultant en in, en in die rol uh, ben ik ook betrokken bij het, het adviseren van scholen over hoe ze bevlogenheid kunnen bevorderen en burn-out kunnen, kunnen, uh, kunnen verminderen. Dus er gebeurt inderdaad wat, maar dat is op basis van laat zeggen, afzonderlijke scholen waar we... Uh, contacten mee hebben en die ja, ons. Professor uh, Schauw, wat ik probeerde te doen, u, u vraagt er al aandacht voor, u hebt er boeken over geschreven. Dus ik bedoel, we, we, we horen vanochtend CBS bij Sven, maar dan weet u, u weet dit al lang, u praat er al jaren over, u waarschuwt ervoor, erkennelijk lijkt het niet te werken. Nou ja, kijk, er zijn andere krachten aanwezig. Een van de dingen die, uh, die ik noemde, dat is uh, het feit dat de bureaucratische controle is... en dat grootschaligheid nu één keer economische voordelen oplevert... en dat er allerlei fusies en reorganisaties zijn... die op zichzelf vanuit economisch uh, oogpunt en vanuit managerial oogpunt... Uh, rationeel zijn zou je kunnen zeggen. Dus leven P moet... van de ACDA, VVD die voor het de pink pink kiezen en niet voor de leraren. Al die leraren die P van de ACDA en VVD hebben gestemd, eat your heart out. Ja, maar je, je zou dus moeten kijken. Kijk, aan de ene kant kun je niet weglopen van de economische realiteit, aan de andere kant moet je tegelijkertijd ook zorgen dat je daarmee niet uh, de, de kern van het onderwijs en dat zijn die leraren toch uh, over de kling jaagt. Dus de uitdaging bestaat erin om. Aan de ene kant uh, toch een, een economisch in economische zin uh, een goed functionerend uh, onderwijssysteem te hebben. En aan de andere kant voldoende professionele ruimte te hebben voor leraren om die dingen te doen die zij belangrijk vinden. Zodat ze ook duurzaam inzetbaarheid blijven. Uh, Prof. duurzaam inzetbaarheid blijven. Professor, Wilma, professor Wilma Schouvel, hoogleraar organisatiepsychologie en klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hartstikke bedankt, Hans Stam. Jij bent kleinschalig gegaan. Je hebt niet meer gewacht tot het kwam. Je bent zeven jaar geleden kleinschalig gegaan. Uh, de factoren die, die professor Schouvel noemt, alles, was dat de reden? Absoluut. Ik denk dat er, de, de maatschappij verandert, de kinderen veranderen, de verwachtingen van ouders ver veranderen en docenten veranderen. En ik geloof er heilig in dat voor 80, 90 procent het regulier onderwijs een heel eind komt. Maar wat nee, mij ik ben opvalt, het niet met je eens, Hans. Wat, wat, mij mij echt opvalt, waar, nee, wat jammer is, je bent niet zomaar begonnen met de particuliere school. Als je echt in dat, het regulier onderwijs is vastgeroest, leraren zijn een aftrekpost aan het einde van de streep en... Uh, uh, leraren zijn de aftrekpost aan het einde van de strip. Dat is toch zo? Anders was je toch niet met die school begonnen? Nee, maar je moet op een gegeven moment... de docenten die zijn sterk in, uh, in overdracht van kennis... en voor een stuk zorg in de basis. En wat wij voor gekozen hebben is... als het te groot wordt, dan hebben we op een gegeven moment... externe contacten en zeggen we van... we zoeken, en dat was een paar weken geleden in Trouw... we zoeken een pedagoog-psycholoog. Extern. En dat moet je ook niet nog eens een keer bij de docent op het bordje leggen. De docent ja. moet op een gegeven moment datgene doen waar hij goed in is, waar hij voor opgeleid is. En dat is met de leerlingen nee, niet vergaderen, niet te veel vergaderen. Een goede juffrouw is een halve moeder, zeg ik altijd, en een halve vader. En ik ben heel veel juffrouwen en echt juffrouwen dankbaar. Goedemorgen, Ineke. Je bent de laatste beller en je moet opschieten, want we hebben weinig tijd. Ga je gang. Ja, les best. Hallo Prem, fijn dat ik even wat moet zeggen. Ik heb een zusje van 63. Die zat zit in het onderwijs, zat in het onderwijs. Die is nu burn-out thuis, omdat zij vier jaar geleden op die school een zakenmanager kregen uit het bedrijfsleven. De mensen moesten allemaal met computers gaan werken. Nou, je weet onze generatie, die is daar niet zo handig in. En nu zit ze met een burn-out thuis. Het was alleen maar vergaderen, het was alleen maar... Met z'n vers op tafel slaan. Handen, uh, er moeten resultaten komen. Ze zat in speciaal onderwijs in Haarlem. Ze had een tas van acht. Dat werd in één keer vijftien. Met kinderen die niet kunnen praten, die autistisch zijn, die niet kunnen horen. Hoe moet je dat doen? En nu zit ze thuis op de 63ste. Oh. En ze heeft helemaal geen goed einde gehad van de carrière van 45 jaar. Ik Waar woont ze? Kan ze niet handen. bij meneer Stam nog twee jaar komen werken? Waar woont ze af bij het Lusak? Uh, uh, waar woont ze? Ze woont in Haarlem. Ja, dan, dat is toch wel te regelen dat ze nog twee jaar leuk bij u les geeft, meneer Stam. Ze kan het niet Ik meer denk uh, dat in voor... Een hele... Nee, Ineke, weet je wat we gaan doen? Ik ga je, telefoon, ik ga je telefoonnummer uh, opschrijven en dan geef ik het aan meneer Stam. Want ik vind ja. wel dat iemand die 45 jaar aan het onderwijs verdient om... om welk vak gaf ze... Ze, ze zat in speciaal onderwijs. Ze was juf van hele kleine kinderen met oh. autisme, met, met doofheid, met spraakstoornissen oh. enzovoort. Nou, uh, ik kreeg, oké, okay, hartstikke bedankt in de krant, hebt geweld. Uh, ik zal het even checken met uh, Hanni van Putten. Hanni, de gemene delen van de bellers is dat er te veel bijzaken zijn. en dat mensen gewoon juf of meester willen zijn. en al dat gezever daarnaast, dat willen ze niet. Is dat een grote bijdrage aan de burn-out en de stress? Ja. Ja, en ja. Uh, oh, Rutger, tijd, merk ja. je het hier dat jij heel veel b-zaken moet doen? Heel veel uh, zeg maar onderwijsbegeleiding, leerlingvolgsysteem, al die stomme dossiers? Nee, nee. Ik uh, krijg hier uh, alle ruimte om uh, ook, uh, naast wat mentortaken ook uh, gewoon mijn vak te kunnen geven. Zonder al te veel uh, romslomp daarbij. En uh, dat vind ik heel erg prettig. Oké, okay. luisteraars, u heeft heel veel gemaild en gebeld en getweet. Sorry dat ik niet iedereen de uitzending kan laten. Maar de tijd zit er bijna op. Meneer Stam als ervaringsdeskundige, wat zou u willen zeggen... aan de minister van Onderwijs? Wat moet er veranderen? U bent nu de baas van Nederland. Wat gaat u veranderen? Maak geen scholen van 2000 leerlingen... maar de schande, mijn eigen school, College De Klop in Utrecht... die van 800 leerlingen moest fuseren... samen met een andere school van 800 leerlingen. 800 leerlingen zijn mooie eenheden... waar leerlingen aandacht krijgen, waar docenten aandacht krijgen. Dan hoef je ook niet gigantisch grote vergadercycli door te gaan kleinschaligheid, dan wordt persoonlijker en er zijn genoeg talenten in Nederland die in het onderwijs willen werken. Maar je moet ze wel een bepaald platform bieden. Ik dank alle gasten hier en ik dank ook beluisteraars en de deelnemers. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke Redactie, Anouk Tulner, Jeroen Schapok, Fatima Baja, Productie, Hans Twint, Momo Saru, Techniek, Logistiek en Transport, Baart Daedselaar, Eindredactie en Regie, Barbara van der Klis. Zo krijgt u door al meegestaan naar gids.fm. Luisteraar, ik vind juffrouws en meesters het meest belangrijke in deze wereld. En ik hoop dat ze ontzettend door blijven gaan. Don't stop till you get enough. Tot morgen uit Den Haag. Namaste, dag. NOS Radio en Journal. Elke dag de vragen bij het nieuws.